Jobboot met het NOS-journaal. Het treinverkeer bij de schiphol heeft aan het begin van de avond korte tijd platgelegen. Bij de brandweer was een melding binnengekomen van rook buiten de tunnelbuizen, maar er is niets ontdekt. Het is niet duidelijk of er echt rook is geweest en waar die dan vandaan kwam. Er rijden nu weer treinen door de Schipholtunnel.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 Vanmiddag kwam het VVD-campagneteam ook al met correcties op uitspraken van VVD-leider Rutte. In hetzelfde tv-debat zei hij onder meer dat de economie in de plannen van de Partij van de Arbeid krimpt. De VVD geeft nu toe dat de economie ook bij de PvdA de komende jaren groeit.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 De Feyenoorders huren dit seizoen verder Graziano Pelle van het Italiaanse Parma. Bij Ajax keert aanvaller Ryan Babel na vijf jaar terug. En bij FC Twente komt verdediger Edson Braafheid terug. De transfermarkt sluit over een paar uur om middernacht. Het weer vanavond en vannacht opklaring en overal droog, wel hier en daar mist. Morgen zonnige periode, het wordt ongeveer 19 graden. Zondag meer bewolking en dan een graadje warmer.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 Maar niet getreurd, deze week gaan we gewoon harder, faster, stronger. Wat hebben we vanavond allemaal voor jullie klaarstaan? Nou, zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk rond die klok van 10 voor tien alle hete nieuwtjes. De guide. En natuurlijk ontzettend veel lekkere muziek. En wie hier vanavond ook langskomt vanaf 10 uur, de one and only DJ Dion Sidney met een daverende zet. Heeft hij me beloofd, want hij heeft enorm veel nieuwe tracks bij zich. En ja, nieuwe tracks... Dat wou ik je ook even met je over hebben. Ik heb hem bij me. De nieuwe Mix The ones to look out for. Komt binnenkort uit. Maar ja, wij zouden sea It niet zijn als we hem nog niet hadden. Dus hier de nieuwe Sam en C6. Base Like Thunder. Exclusief natuurlijk. Bij jou sea It. Tot aan 11 uur. Op jou zie It in Zandvoort. Hou hem hier. Leuk dat je erbij bent. van de zomer alweer is, alsof we alweer in de herfst zitten. Nou ja, dat is nog niet zo gek ook, want ja, morgen alweer 1 september, wat gaat die tijd toch hard. En ja, als die tijd hard gaat, dan komen de slotfeestjes langzaam maar zeker ook in beeld. En zo ook Tic Tac, de closing party, zondag, aanstaande zondag wel te verzamelen bij Beach Club Bloomingdale. Ja, Tic Tac, de laatste strandeditie van het jaar voor Amsterdam's populairste wekenlijkse like clubavond. Er gingen in totaal meer dan 4.000 mensen los bij Tic Tac in het bloemendaalse zand. De Grand Finale komt eraan, Noordschool. doet mee. B&N is erbij en het rijtje artiesten is dik. Let's go! We wachten een heerlijke, ja een heerlijke eclectische crossover sound tussen hiphop, house, R&B, dubstep, pop, electro en moebeton. All in de mix dus. Dit wordt er eentje die je liever niet wil missen. Tic Tac begint vroeg en rockt heel Bloomingdale Beach. The Party Squad, VTJ Ruud, Valerio, Sam Fox, Abstract, Dirtcaps, Mr. Simpson. Allemaal zijn ze erbij. Tic Tac pakt nog één keertje met iedereen die mooie sunset op het vertrouwde strand. Plek en laat zien wat uh, zij het beste kan party maken. Dus de line-up: de party squad: VTJ Ruud, Simfox, Dirtcaps, Valerio, Abstract, Mr. Simpson, Yuri Alexander, Kennedy, Delivio, Reven en Aaron Gill en Mr. VI. Tussen voor in de agenda, aanstaande zondag in Beach Club Bloomingdale. Vanaf 4 uur ben je welkom en het feest gaat door tot 12 uur. De kaarten zijn in de voorverkopen 17,5 euro en aan de deur ben je 20 euro kwijt. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.tictechevents.com en www.bloomdaleanc.com. Tot zover dit nieuwtje, gauw door. Met een heerlijke, lekkere bootleg van Schizophrenics. Je kent waarschijnlijk Flowrider wel. Met zijn aanstekelijke nummer Whistle. Nou. Dat bedoel ik dus. Schizophrenic dacht, nou, daar moet toch echt een hele gave radio in dit voor komen. Dit is gewoon een heerlijke bootleg. Natuurlijk hier bij jou, zie je het. Van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM antwoord, antwoord. 106.9 FM. ZFM. News Records En ja, dit was de Marco 4 remix. Gewoon uit ons koude kikkerlandje. En daarvoor hoorde je natuurlijk Blow Rider met Whistle in de Schizophrenics Bootleg. Ja, je bent hier natuurlijk ook voor de hete nieuwtjes. En ja, ik heb wel weer eentje te pakken hoor. Want met een mega succes van Dirty Dutch op Mysteryland net achter de rug... ...lijkt de Dirty Dutch gekte opnieuw te zijn begonnen. De volledig vernieuwde line-up met beta-tracks. Dylan Francis, Zet... Cassius, The Usual Suspects, Clow in the Dark... Mitchell Niemeyer, Gregory Klosman en geleid door Mr. Dirty Dutch... ...himzelf, DJ Chucky, zorgde ervoor dat de natse editie van Land toch legendarisch werd. Een blokkade van mensen maakte het op bepaalde momenten zelfs onmogelijk om bij de Dirty Dutch stage te komen. Met de lancering van een nieuwe campagne moet duidelijk zijn dat Dirty Dutch internationaal tot de top van de wereld boord. Dirty Dutch, Exodus... Vernoemd naar het tweede boek van de Bijbel zal een show worden die je niet snel zal vergeten. Met de verhuizing van de Rai naar de Sechodoom heeft de organisatie een extra reden om twee keer zoveel uit te pakken. Daarnaast zal er samen met de nieuwe partner, Bols extra aandacht aan de hospitality worden gegeven. En ja, toch eventjes een opletmomentje. Let op door de grote vraag uit het buitenland van kaarten tijdens het Amsterdam Dance Event. Ja, het komt er weer aan in oktober. Zijn de kaarten voor Nederland iets beperkt? Bespaar jezelf een teleurstelling en koop je kaartje op tijd via de officiële Dirty Dutch verkoopkanalen. Ja, en check de website voor alle details. Dus evenement is Dirty Dutch Exodus, vrijdag 19 oktober 2012 in de Ziggo Dome. Kaarten, de prijs is al bekend, 52,5 euro exclusief een via www.dirty-dutch.com. Wel belangrijk, je moet minimaal 18 jaar zijn. En ja, je legitimatiebewijs, hij wordt gewoon gevraagd aan de deur. Dus je kunt niet faken. Wat we ook niet gaan faken is straks de height. Rond die klok van 10 voor 10 staat hij weer helemaal te trappelen voor je. En er zit een hele leuke feestje tussen. Wat ook leuk gaat worden, zometeen na die klok van 10 is hij er echt weer hoor. The one and only DJ Dion Sydney Met een daaf live set. Wat ook lekker is... Deze nieuwe track van de Futuristic Followers, samen met Delta. Hear my call! Dit is see It! Tot aan 11 uur! Hou me hier!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 Sergio Fernandez en Christian Varela met Remix. Binnenkort uit en daarvoor, Futuristic polar Bears. en Delta met Heer My Call. En Heer My Call, ja want zondag 9 september, Mysterious at Beach Club vroeger in Bloemendaal. De zomer weet dit jaar pas laat zijn weg te vinden in Nederland, hoewel het nu wel herfst lijkt. Maar ja, morgen gaat weer heerlijk het zonnetje schijnen. Natuurlijk blijft hij daarom dit jaar weer tot eind september en het liefst langer. Op zondag 9 september 2012 vindt de nieuwe editie plaats van Mysterious bij Beach Club vroeger in Bloemendaal. Het wordt een ware invasie van alle mysterieuze mensen in Nederland. Tijdens de Nightlife Awards is de Beach Club vroeger uitgeroepen uitgero uitgero tot de nummer 1 strandclub van Nederland. Voor deze editie heeft de organisatie Third Floor besloten om naast een ijzersterke line-up... een grootte uit te pakken met show-elementen en special effects. De naam van het concept Mysterious zegt alle al genoeg. Want de organisatie maakt niet alles vooraf bekend. Verwacht dus een spectaculair strandfeest. Want tijdens Mysterious zijn er twee areas. De main stage waar house music uit de speakers knalt. De eclectic area waar de urban sound van R&B tot dubstep voorgeschoteld wordt. Ja dan heb ik hier de line voor je. In de Alvaro, Biggie Begovic, Mark McRoland, Rule Doors, Brian en Santos, Moti en Biggie. En de MC de, daar is Dirty Bee. Dus ja, het is altijd gezellig. Want het is altijd droog. Bisciclub vroeger is weer bezendig. Mocht het weer niet helemaal meewerken. Dan wordt er een grote tent geplaatst. Waardoor de temperatuur gegarandeerd zal stijgen op het strand. In de voorverkoop zijn tickets uh, voor 15 euro te kopen Via Ticketscript of Easy Ticket. En bij alle Free Record Shops in Nederland. Aan de deur zullen de tickets duurder zijn. Hoe duur? Dat dit wordt nu bekendgemaakt, Maar uh, reken maar dat ze een paar euro duurder zijn. Ja, dus voor in de agenda. Zondag 9.9.2020. Uh, vanaf 2 uur ben je welkom Tot 12 uur in de avond En ja, je weet waar de kaarten uh, te koop zijn Ik zeg, zet hem in je agenda Tot zover dit nieuwtje, gauw door Met lekkere muziek en het door met Jamie Fisher Vente In de Lidsat in Poltex Remix Leuk dat je luistert Of jouw CvM Zandvoort 106.9 104.5 Of natuurlijk onze livestream www.cvmzandvoort.nl Kun je gelijk een kijkje doen in de studio.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 Futuring Paulina Night Like This En dan zeg je, ja hallo, die is toch al lang uit Ja, maar niet de remix hè Dit was de Dairon remix En als je dat niet gehoord hebt, nou dan zou ik toch maar eventjes het origineel nog een keertje checken Wat een gaaf applaus, het is het ongetwijfeld En ja, wat ook er een favoriet van mij is Dat is Ziga Memo Futuring Superfly Shaza en Chernobyl En ik denk nou, voor die part van start gaat Draai we gewoon nog eventjes een keertje in de Kregor Salto remix Hou me hier, want hij staat er klaar voor. The one and only, see it party guy. Maar je bent zo wild op deze plaat. Ja, ik, ik word zo op deze plaat. Maar hij is toch ook zo lekker, hè? Ja, ik heb hem wel. Zika ik Memo. Ik heb hem heel verkeerd door de speakers in Amsterdam laten. En uh, gaat hij nog voorbij komen in je nee, Nee, we hebben hem nou gehad, hè? Oké, okay, we hebben hem nou gehad. Wat we nog niet hebben gehad is de one and only, je het partykite. Dus ik uh, pak hem er maar eventjes uh, bij. Ja, ben je er klaar voor, Dennis? Ja. Moet een beetje van mijn stoel. Dat dacht ik al. <coughs> zo, ik, ik versling me er een beetje bij Waar kun je vanavond terecht? Nou, je kunt vanavond gezellig naar Club R in Amsterdam Wat is het feestje Night Riders Vanaf 11 uur ben je welkom Tot aan 5 uur gaat het door uh, De line-up is vanavond Mark, Romboy en de man zonder schaduw Komt ook gezellig voorbij En Verdi en Jeroen Over de kaarten is niks bekend Dus wie weet kun je gewoon gezellig zo naar binnen lopen Waar je ook een gezellig heen kunt gaan is. Hey! Ja, je kent het leuke feestje wel van Michel de Haai. Vanaf 11 uur ben je welkom in Studio 80 En het Rembrandtplein nummer 17. Kaarten zijn hier te koop voor 12,5 euro. Exclusief V of aan de deur 15 euro'tjes. En ja, de line-up, je verwacht het niet. Michel de Haai. Kink, Life en Rush Hour BG en Caspar Noë. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond, alweer 1 september. Wat gaat die tijd hard? En dan gaan we naar het feestje sowieso XXL. Ja, nou, dat is een trend tegenwoordig. Allemaal XXL. Vanaf 10 uur ben je welkom. In het TMG Partycentrum. In Almere wel te verstaan. Ja, het is weer iets wat anders dan Amsterdam, Rotterdam of Bloemendaal. De kaarten zijn hier. 17,5 euro. Exclusief vier in de voorverkoop. En aan de deur 25 euro. De muziekzaal House Eclectic. En ja, een line-up, hij is leuk. Party Squad, Gregor Zalto, Alvaro, Mendoza, Delivio Riven en Aaron Kill, Nena Deziel, Mitchell Niemeyer, Jasha, Daina, Geliangelo en vele, vele anderen. Ja, zoals elke zaterdagavond het feestje Brainwash in Netscape in Amsterdam. Hij is weer terug uit Ibiza, de one and only DJ Raymundo, dus hij komt hier gezellig zijn plaatjes draaien. Dat doet hij niet alleen, samen met Brian Chundro en Santos, Jody Kitsch en in de Urban Eclectic at the luxe staat Danny Canova. Ja, mocht je 16 jaar zijn, dan is ook het leuke feestje Slam van Beach Break, part 2, dit jaar, bij Beach Club vroeger. Ik heb gehoord dat het nog niet uitgekocht is, dus voor 9,5 euro kun je nog kaarten kopen. Ja, de lijn up Quintino, Irky, Sick Individuals, La Fuente en MCG, Pato González en MC Chin, DJ Jean, Party Squad en de Mannen van de Avondploeg. Tolvozit en. Ja, die hele gave jongen, Frankie Rizardo. Ja, dan heb je ook het feestje At My House, dat is alweer op de zondag. Dat vindt plaats bij Biesclub vroeger. Kaarten zijn 15 euro in de voorverkoop of aan de deur 17,50 euro. Verwacht Sidney Samson, Vato González en MC Chen. Ruben Vitalis, Jean, Tony Chacha en Mike S. Spider en Digital Skills in de pool area. Ja, dan is er ook een indoor area met Randy Katana, Quentin, Robin Joe, Emile Roger, Spinmeister, Michel Saints en nog drie namen. Welke? verklappen gewoon niet. Ja, dan hebben we ook Tic Tac at the Beach bij Beach Club Bloomingdale. Vanaf uur ben je daar welkom. En de line-up, The Party Squad, Feest DJ Ruud, dus daar is dat feestje. Sam Fox, Dirtcaps, Valerio, Abstract, Mr. Simpson, Yuri Alexander, Kennedy, Delivio Riven en Aaron Kill en Mr. VI. Dit was de Party Guide voor deze week. Ja, ik heb nog één plaat tot aan het nieuws van 10 uur klaarstaan. Dat is niet, meer, niet zomaar iemand, dat is DJ Punish. Build a met Break It. Dit is He It. En zometeen, The One and Only... Dion, zeg niet. Gaat dat wat worden vanavond Dennis? Zeker wel. Zeker. Uh, de nieuwe Dyro single. De nieuwste single van de Swedish House Mafia. De nieuwste single... Doe maar, doe maar, of heb je die al gedraaid? Nee, moet ik, ik, ik, ik da, da durf ik mijn vingers niet laten verbranden Nou oké, okay, so nou we... laat, laat ik er een primeurtje dus, de nieuwste Swedish House Mafia Dat Zal waarschijnlijk over een paar maandjes op de radio zijn, maar hier is Nu die... al bij See It, hier is hij al geweest En zo, nu, de nieuwe DJ Punish, Billy the Kids, met Break It Binnenkort pas uit, maar nu al bij See It, you know it, where you heard it first